Maar op is te zien hoe een aantal mannen wordt geëxecuteerd, zouden leden van een militie zijn die president Assad steunen. Die militie zou alleen al dinsdag 15 opstandelingen hebben gedood. De Olympische Spelen heeft zwemmer Sebastiaan Verschuren net niet voor een stunt kunnen zorgen. Op de 100 meter vrije slag kwam hij 800ste tekort voor een bronzen medaille en werd daarmee vijfde. Danomi Kromo Wijjojo plaatste zich met gemak voor de Olympische finale op de 100 meter vrije slag... Dus om de beste tijd en ook een olympisch record. Femke Heemskerk werd uitgeschakeld. In het olympisch badmintontoernooi toernooi is de Nederlandse Yao Ji uitgeschakeld. Zij verloor in de achtste finales van de Indiase Saina Nawal, de nummer vier van de wereld. Dan het weer vannacht vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer, hagel en windstoten.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 Ik zie de zon opkomen, licht wakker in mijn bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten In de zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds gesloten ik denk al als ik slaap ben ik even weg recht van al mijn dromen Maar ik slaap een nachten. Yeah. En ik wil back to the future the full to the oh. Ik voel beeld de plek van mijn voeten Ik rijd straks de stad ligt te stukken Blikken van ijzer in de stad vol mijn schurken Zo in mijn Sweet in mijn bed, ik wil liever naar de buiten. mijn gedachten op mijn masterplan En plan. De kans met de daarvoor nog geeft hoe ver ik ben. Ogen volg mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebel in zijn duiken we stil zit. Klaar voor de arts, zie je delonine kiks. Verslaven. Net alsof je aan de herel die er zit. De klok ik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen, De zon breekt door. Achtervolgt op mijn toekomst. zo'n drang naar morgen. Daarom ik dichtbakken in ben. hoofd vol met gedachten. De tijd ik Barrek aan wat ik aan worden. De zon breekt door. De sterren uit de lucht, dat is ons decor. Kleine vermogen doen we nog steeds voort of een kan worden. Lichtbakken wakker in mijn bed, yeah. M'n hoofd vol met gedachten. De tijd dik langzaam door. Slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door. ZFM You're great. This is everything that I have ever lived for But I'd give it all So look into these eyes yeah. C'est de retour